Het was toen 2-0 voor de Volendammers. Het lukte de thuisclub niet om de problemen op te lossen. Het weer in het zuiden bewolkt, morgenochtend in het zuidwesten wat buien. Smiddags overal droog, het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Wilt u parttime bedrijfskunde studeren?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 Hé hey man, sorry dat je gisteren mijn auto moest duwen. Maar goed nieuws, ik heb gewonnen in de Vriendenloterij. En jullie dus ook. We gaan naar Italië om dat ritje nog eens over te doen. Ja, op het circuit, hè. Met z'n vieren een dag lang in de allersnelste auto's tegen elkaar racen. Het wordt helemaal te gek. Wat doe jij met je vrienden als je wint? Let op je brievenbus en speel nu een maand gratis mee met kans op 1 miljoen. De Vriendenloterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen. NOS, NOS, NOS Radio Langs de Lijn met Menno Reemeijer Goedenavond, PSV, Vitesse, u heeft het kunnen horen hier op Radio 1. Wet vanavond 3-1, gaan we over praten met Andy Houtkamp. En wat te denken van die prachtige partij op de Australian Open vandaag... tussen Murray en Djokovic. Djokovic won, maar het kostte wel heel veel kracht. Voor hem is het dus zaak op tijd te herstellen... voor de finale van zondag tegen Nadal. Ik ga proberen te recover En natuurlijk is het ook well. Dus so ik moet to do push-ups doen. De waterpolenmannen waren vanmiddag kansloos tegen Spanje... en daardoor zijn ze nu ook kansloos voor een Olympisch ticket. Toch was bondscoach Johan Aantjes nog best positief. Ik uh, vind dat we de derde en vierde periode zelfs goed gespeeld hebben... maar het uh, ja, was de helaas de achterstand al te groot. En we blikken vooruit naar de sport van komend weekend. En dat is nogal wat, want er is het WK-sprint voor de schaatsers... de Champions Trophy voor de hockeyvrouwen, maar ook Feyenoord-Ajax. Ronald Koeman weet hoe die Ajax moet verslaan. We moet wel de strijd met ze aangaan. En daar ligt de kracht van ons. En ik vind ook dat daar de kwetsbaarheid van Ajax... Eh... Dat tot 11 uh, uur in deze uitzending van Langste Lijn. PSV, de nieuwe koploper in de eredivisie... door die overwinning van 3-1 op Vitesse. Maar de vraag, ik hoorde hem net ook al gesteld worden... en die aan jou, um, voor Langste Lijn nog bij BNN... heb je ook de aanstaand kampioen gezien? Ja, ja, ze winnen met 3-1 en ze staan bovenaan. En eh, ik geef PSV inderdaad eh, goede kansen. Ik ben benieuwd hoe AZ zich houdt en, en de anderen. Maar PSV is natuurlijk een van de allerbelangrijkste kandidaten om kampioen te worden. Maar vanavond was het niet zo heel eenvoudig. Vitesse heeft gewoon een leuke ploeg. Kwam eh, na een half uur op achterstand via een doelpunt van Matas Na een schot van de Rijk dat Piet Veldhuizen niet onder controle kon krijgen. En Matas een eh, echte goaltjes die vertikte de bal binnen. En toen het eh, met een kwartier te gaan, 2-0 weer door een prachtige het doelpunt van Dries Mertens, 14 veertiende dit seizoen. Toen leek het uh, gespeeld, maar John van der Brom zou John van der Brom niet zijn. Zette Mike Havenaar erin. Eerder was al uh, uh, Jonathan Reis gekomen, onder een ongelooflijk uh, gefluit en met bier gooien en hele vervelende spandoeken. Ik snap daar helemaal niets van, maar dat zal mijn sporthard wel zijn, want dat zijn toch geen uh, supporters. Anderhalf jaar geleden nog staan juichen als een klein kind als hij uh, scoorde voor PSV. En nu is hij bij de tegenstander en is het meteen niet meer goed. Nee, daar mogen ze best wat van leren. Uh, reis kon geen indruk maken. Mike Havenaar kwam daarna ook in de spits lopen... in plaats van Kashia de verdediger. En Mike Havenaar maakte 2-1 met nog een minuut of 6, 7 te gaan. En toen was uh, Stanley Abora zelfs heel dicht bij de gelijkmaker. Want alles in iedereen van Vitesse ging naar voren. Maar Abora schoot de bal net naast. En toen, in de 93ste minuut, was het Manolev die uh, de 3-1 binnen tikte. En zo toen de PSV de 3-1-overwinning uh, gaf. Uh, al met al, ja, redelijk verdiend... Het had net zo goed 2-2 kunnen worden. Maar een overwinning voor Vitesse heeft er zeker niet in gezeten. Een PSV. Dus de koploper. Um, vooralsnog na deze overwinning op Vitesse. En die hout komt vanuit Eindhoven. Dankjewel. De Nederlandse short trackers die zijn goed begonnen aan het Europees kampioenschap in Tsjechië. Bij de vrouwen won Jorien Mors op de 1500 meter zilver. En op diezelfde afstand pakte Niels Kerstel bij de mannen het brons. Maar het grootste succes was er voor Shinky Knecht. Hij won het goud op die 1500 meter. Nu aan de lijn, bondscoach Jeroen Otter. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Ja, dat zijn nog eens. Zijn het is Tsjechië. Ja, is het koud? Ja, het is uh, elke ochtend toch wel... Uh... Ruim onder nul lijkt het. En het is een heer, heerlijke setting hier om, om te schaten. Ja, dat zijn mooie resultaten op de eerste dag van een EK. Ja, het, uh, het zijn natuurlijk een, dat is een, een droomkick-off. Uh, we hebben vier afstanden te doen in het individueel klassement. En als je dan uh, al de volle punten kan pakken bij de heren, met toch uh, Niels uh, op een derde plaats, wat hem eigenlijk al garant stelt voor de, voor de superfinale drie kilometer op zondag. Ja. En uh, Jorien uh, Ter Mors, een, een zilveren medaille, is natuurlijk ook al een heel mooi uitgangspunt uh, voor de rest van, t, van het toernooi. Ja, maar hoe, hoe verrassend is dit allemaal? Of is dit uh, uh, gepland? Ja, dat wil je natuurlijk als coach altijd zeggen okay. dat het gepland is. Uh, de resultaten van de afgelopen weken en, en uh, zelfs uh, maanden wijzen er wel op dat we deze kant en deze richting op, op, op gaan... Ja. Uh, het is alleen, ja, je moet het altijd maar weer even laten zien op, op het moment dat het, uh, uh, dat het moet gebeuren. En dat betekent dat je een stukje extra druk hebt en de situatie moet ook zo gecreëerd worden. En uh, ja, ik kan zeggen, een, een dag of deze, dat uh, zal je niet elke dag meemaken. Nee. en ze moeten allemaal op hun schaatsen blijven staan natuurlijk. En natuurlijk, je moet op je schaatsen blijven staan. Ja, we hebben twee regels in het short track. De eerste regel is je moet blijven staan. De tweede regel, je moet geen penalty oplopen. En dan, uh, dan begint het pas. <laughs> nou goed, dat is in ieder geval de eerste dag uh, gelukt. Is, is dit nu ook meteen op naar, nou, laten we maar meteen zeggen, twee Europese titels? Nou, twee Europese titels, dat is al heel snel wat ik zei. Hè. We hebben vier afstanden in totaal, dus we hebben één vierde nu gedaan. Dus we moeten nog, uh, nog even geduld hebben. Als je me zondagavond uh, belt, dan uh, kan ik je de uitvlag geven. Ga, gaan we zeker doen. Nou, be bellen we ja. zondagavond nog een keer. Als het goed is, uh, heb jij uh, de winnaar van de 1500 meter naast je staan? Klopt. Mag ik die ook even? Ja hoor, ik praat, praat we daar verder dankjewel. mee, want uh, zoals gezegd, vandaag. Okay. Shinky uh, Knecht, die won goud op de 1500 meter. Uh, uh, en ja, dat was natuurlijk, zou ze graag zeggen, gepland, maar het was vooral mooi meegenomen. Shinky, goedenavond. Goedenavond. Gefe ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, ik uh, meteen maar eventjes, uh, dit smaakt naar meer, neem ik aan. Nee, zeker, dit uh, smaakt zeker naar meer. Goed begin is half werk, zeggen we wel, dus uh, <laughs> ja. goede begin is het. Ja, precies. Zeg, had jij dit zelf gepland? Nou ja, natuurlijk. 25 uh, meter is wel een van mijn sterke afstanden. Dus uh, ik ging hier wel uh, zeker voor het hoofd haalbaar en uh, dat is gelukt. Daar ben ik wel blij mee. Ja, geen verrassing voor jezelf? Nee, niet echt. <laughs> wat, wat zal wel een verrassing zijn? Nou ja, als ik morgen weer weg. <laughs> <laughs> ik ben natuurlijk niet echt een sprinter, maar mijn uh, 500 meter worden we wel steeds beter, ja. dus... Uh, ik hoop dat morgen ook nog, uh, nog goed bij zit. Ja, en een duizend meter nog, hè? Ja, ja, een duizend meter ook nog. En de superfinale, dat en dat is per zondag. De superfinale, ja. Ja, 1500 meter heb je binnen, dat is belangrijk. Uh, uh, waar zie je, je zondagavond staan? Ja, ik uh, hoop natuurlijk dat ik uh, zondag nog steeds het beste ben, maar uh, daar gaan we zeker voor. En, uh... Ik heb er half vertrouwen in. Ja, de vijf, 500 meter morgen, is dat een beetje de cruciale afstand? Doel, moet je daar ja, de schade beperkt houden? Dat denk ik niet. Ik denk dat ik zeker gewoon morgen ook wel weer de finale kan halen. Oh. En als ik de finale haal, dan uh, is er in principe weinig uh, aan de hand. Maar ja, het, het is net even hoe het valt. Ja. Kan, uh, vorig jaar op het EK haalde ik de finale op 500 meter wel, en dan haalde ik de finale op, 50, op 1000 meter niet. Dus ja, maar ik uh, ga ervan gewoon uit dat het allemaal weer goed gaat. Ja. En, uh, dit geeft natuurlijk ook een soort, een soort uh, flow, hè? dus uh, ja, ik ben hier wel blij mee. Dat kan wel krijgen. Je moet, denk ik wel, die kerstel nog achter je houden, of niet? Nou ja, die reformen, hè? ik moest het nog voorbij in de laatste drie rondjes. <laughs> ja, maar de komende dagen bedoel ik, op weg ja, naar de Europese titel. Zeker. Ja, nou natuurlijk, en die Russen natuurlijk ook nog, maar uh, ja. Ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet aan mee bezig. Ik probeer gewoon weer uh, morgen weer mijn eigen ding te doen, uh, de hele dag. En weer hopen dat we met de meeste punten uh, naar de Delma. Ja, want hoe groot is de concurrentie? Ik bedoel, uh, Niels pakt dan op de 1500 meter brons. Uh, je hebt het over de rust. Ik neem aan dat je het hebt over Eli Straatov. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Is dat, heb je dan meteen de concurrentie gehad of is die veel breder? Nee, dan heb je er nog wel meer, hoor. Er dus, zijn nog uh, een, uh, een Brit, uh, John Ealy, die doet, doet ook nog prima mee. En uh, de titelverdediger van vorig jaar, die, uh, ja, die haalde dan nu de finale niet. Maar die is eigenlijk ook meer een uh, sprinter, dus die... Uh, ik zal morgen ook wel weer uh, goed meedoen. En zo zijn er nog wel een paar meer. Ja, maar de coach zei al, op je schaatsen blijven staan en geen penalties uh, pakken. Dan kom je in hele eind. Nou, nou, inderdaad. Als je blijft staan en je doet niks uh, fout binnen de van de schijterechter. Dan, uh, ja, dan uh, heb je de helft wel binnen vaak. Oké, okay, Sienkie. We hebben met Jeroen afgesproken dat we hem zondagavond bellen om uh, de, de eindstand door te nemen. Ja, we verwachten toch ja. wel ergens goud. Ja, nu. nee. Ik hoop het ook. Oké. Okay, dan spreken we ik, jou ook weer. Uh, ik zal er even. Ik voel wat ik mijn best voor doen. Dus, uh... Oké, okay. succes komende dagen. Okay. Ja, dankjewel. in the square There's lads lessons fall about and a crackling in the air Then around the dungeon doors the shutters and the queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into It's what it is It's what it is now Here's frost on the graves and the monuments but the taverns are warm in town People curse the government and shovel hard.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 Street. I take a walking stick from my hotel The ghost of dirty dick is still in search of little Nell That's what it is Knopfler en wat het is. We gaan het hebben over uh, waterpolo. Want het Nederlands waterpolo-team um, maakt misschien nog kans op deelname aan de Olympische Spelen komende zomer. Is zeer de vraag we vanmiddag. Oranje Vloer zelf van, uh, van Spanje in de strijd om de zevende plaats op het EK. Won ook nog eens keer Roemenië van Kroatië. Het is allemaal heel ingewikkeld. Maar Erik van Dijk, onze verslaggever, die zit hier rond allemaal uit te leggen. Erik. Um, ja, dat laatste duel, roemenië kroatië Dat was bijna net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker... dan uh, de wedstrijd van Oranje zelf. Leg uit. Nou, Nederland heeft de hele week ingezet op, uh, op plaats negen... want dat zou uh, toegang geven tot een Olympisch kwalificatietoernooi. Uh, er zijn vier Europese landen al gekwalificeerd voor de Spelen. Die hoeven zich niet meer te kwalificeren via een ander toernooi. Uh, en het, het, de regel is dat de beste vijf Europese landen op dit EK... naar dat kwalificatietoernooi mogen. Nou, trek ja. daarvan af. He, de eindstand ja. van dit EK. De vier landen die al gekwalificeerd zijn. Uh, en dan hou je er vijf over. Dus daar, daar moet Nederland één land achter zich laten. En nou, dat Kroatië dat al geplaatst was voor de Spelen... wint een verliest van Roemenië. Wat een verrassing ja. is. Roemenië nog niet geplaatst. Betekent dat, dat, doordat Nederland ook van Spanje verloor... ...dat er vijf ploegen uit Europa beter zijn dan Nederland op dit EK. En dat ze dus niet naar het OKT mogen. Dus eigenlijk kun je zeggen dat de Olympische Droom nu voorbij is. Ja. Het terecht trouwens ook dat die droom voorbij is? Ja, ja daar zijn ze. Ja, uh, goed. Nee, nee, dat is een lastige vraag. Hebben ze daar iets te zoeken daar, op, het, op het Olympische Spelen? Als je, als je he, op zo'n EK al, wat is het dan? Uh, negende wordt misschien. Ja, ik denk tiende misschien tiende, nog wel. Ja. Want Kroatië is wel uh, een hele goede ploeg. Maar uh, kijk, op basis van uh, hoe ver ze al gekomen zijn, zouden ze eigenlijk verdienen om daar naartoe te gaan. Ja. Uh, ze zijn al ze zijn opgegeven al en, en ze hebben zich teruggevochten. En er is zoveel geïnvesteerd. En je ziet op dit EK dat het spel zo verbeterd is in de afgelopen jaren. He, ze werden vierde in de pool, ja. Dus eigenlijk is het EK wel geslaagd. Maar, maar net dat, laatste dingetje, net dat ja. laatste dingetje niet. Maar toch, er, er is ergens kennelijk nog een sprankje hoop. Jij hebt uitgelegd waarom het niet doorgaat. Maar Kees van Hardeveld is technisch directeur... van de Koninklijke Nederlandse zwembond. Goedenavond. Goedenavond. Het verhaal van Erik klopt, hè? daar gaat u geen nee op zeggen? Nee, Erik heeft het perfect uitgelegd. Dat bedoel ik. Maar <laughs> er zit nog ergens een addertje, een, een, een strohalm, hoe je het ook wil noemen. En dan gaat u me nu vertellen uh, waarom jullie toch nog misschien de Olympische Spelen gaan halen. Ja, de Olympische Spelen is heel ver weg, maar in ieder geval de Olympische kwalificatie nou, toernooi we daar is beginnen. een flinke sprang hoop op. Um, het is zo dat als er een uh, land vanuit een ander continent uh, geen gebruik maakt van zijn plaats, dat die plaats beschikbaar wordt gesteld aan anderen. En dat ja. gaat volgens een roulatiesysteem waarbij Amerika, het continent Amerika, voor het eerst aan de beurt komt, als tweede het continent Azië en als derde Europa. En de situatie is op dit ogenblik dat in ieder geval Afrika zijn plaats beschikbaar heeft gesteld... Daar zou één ploeg uh, dus extra deel mogen nemen vanuit die, uh, die vacature, zal ik maar zeggen. Uh, nou, Amerika mag die plaats het eerst invullen. En uh, wij hebben op dit ogenblik nog steeds geen definitieve bevestiging dat Amerika van die gelegenheid gebruik gaat maken. Nee. Maar, waar, uh, waarom zouden ze er uh, uh, geen gebruik van willen maken? Waterpolo is in Europa enorm sterk ontwikkeld We hebben heel veel sterke landen die in de Olympische Spelen een rol kunnen spelen van betekenis. Uh, bij Amerika is dat eigenlijk beperkt tot twee landen: tot Amerika en Canada. Het continent heb je het dan al ja, Ik, net ik heb het, het... Over het continent aan de Amerika's, zal ik maar zeggen. Het dus continent. ook Latijns-Amerika, ook Latijns-Amerika en Zuid-Amerika. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja. Amerika... U weet van al die landen die daar liggen, die gaan misschien wel niemand afvaardigen. Dat zou goed kunnen, dat zou goed kunnen. Op ja. dit ogenblik weten wij dat uh, de FINA, de wereldzwembond, aan het informeren is bij, uh, bij Colombia en Venezuela. Wij hebben ook zelf met die landen contact gehad en we hebben begrepen van beide landen dat ze niet voor de 31 januari daarover een beslissing gaan nemen. Ja. Um, dus we moeten even geduld hebben, maar er is dus nog steeds best ja. een kans dat er een plaats vrijkomt en dat Nederland toch naar het olympisch kwalificatietoernooi mag. Ja. En, maar, maar, maar hoe, en hoe werkt dat dan? Ik bedoel, dan is er natuurlijk op een gegeven moment... een land wat een beetje denkt van... ja, ja Colombia, ik noem maar het dwarsstaat. Nou, gaan we wel, gaan we niet. Wat gaat u dan doen? U hoort dat op een gegeven moment via de Wereldswemmond. Dan is het bellen met Colombia met de voorzitter van... nou, als jullie nee, nou eens niet gaan... Nee, wij nee? lobbyen daar niet in. Nee, nee, nee. Daar hebben we eigenlijk geen invloed op. We hebben met dat soort landen ook niet heel veel contact. Met Europese landen eigenlijk veel meer. Uh, maar ja, als een land echt wil gaan, zullen ze hun plaats niet beschikbaar stellen. Dan, dan is die plek weg. Ja. ja. Nee, Er wordt niet gelobbyd? Nee, op nee. dit front wordt niet gelobbyd. Dat heeft geen zin. Als een land echt wil gaan, dan zullen ze daar heel veel ja, over Ja, Nee, dat begrijp ik gaan. ook. Maar ze twijfelen, ze twijfelen. U weet dat, u hoort dat. dat nee, ze Colombia... niet. nee, ze twijfelen oh. niet. Ze hebben alleen aangegeven dat ze pas op 31 januari bij elkaar komen... met hun laat ik maar zeggen, het bestuur wat daarover gaat... Ja. en dan een beslissing nemen. Maar wij hebben van FINA gehoord dat de kans... dat die beslissing positief uitvalt niet zo groot is. Dus wij, wij hebben veel hoop dat die plek toch beschikbaar komt. Oké. Okay. Maar 31 januari moeten we u weer bellen? Ja, ik hoop dat ik dan, ja. uh, dan een positief bericht kan uh, laten horen. Zondag, dat er zond... zijn, zeg maar, onze mannen. Ja, zondag moeten we de short bellen, uh, uh, dinsdag u. <laughs> uh, Erik wil ook nog wat vragen. Ja, het toernooi is nu, uh, nu voorbij en uh, de, de mannen die, die, die, die moeten wachten op zo'n plaats. En de vrouwen hebben via zo'n uh, restzetel toch <laughs> nog een plaats van een olympische <laughs> kwalificatie gehad. Hoe, hoe kijkt ja. u daar nu op terug als, uh, als technisch directeur? Nou, als het gaat om de vrouwen ligt het heel anders dan bij de mannen. Uh, voor de vrouwen ben ik teleurgesteld. De vrouwen hebben veel wedstrijden verloren met uh, ja, echt een minimaal verschil met de tegenstander. Uh, maar dat is zo frequent gebeurd, vier keer, dat je daar wel de conclusie uit mag trekken uh, dat als het om, het om het laatste stukje gaat dat we niet door kunnen duwen. Dus daar moet echt iets gebeuren om te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Bij de mannen ligt het anders, maar, maar dat heb je net helemaal perfect verteld. Daar zitten we in een heel intensief programma aan. We maken langzaam prestatiestijging door en zo'n OKT zou nou een geweldige uh, ervaringssituatie zijn om die ploeg verder te helpen. Want die moeten spelen op dit niveau. En liefst zoveel ja. mogelijk. Dus wij hopen van harte dat die mannen naar het OKT mogen. Ja, want u gaf aan het begin al aan, toen ik begon over de Olympische Spelen... dat is nog wel een hele weg. Uh, dat heeft er vooral mee te maken dat ze dan weer tegen landen moeten spelen... waarvan ze op dit EK uh, verloren hebben. Ze zijn goed op weg, maar ja. ik denk dat de Olympische Spelen van Londen... gewoon nog te vroeg komen. Wij hebben ook uh, als doelstelling dat we willen deelnemen aan de Olympische Spelen van 2016. En uh, we vinden het nu mooi om dit soort ervaringen op te doen. Goed. Nou, morgen nog de wedstrijd tegen Kroatië. Tegen Kroatië en nou. vandaag van Roemenië verloren hebben. En niet zo erg geïnspireerd gespeeld hebben. Dus nou ja, we gaan ervoor. Okay, nou goed, ga, gaan we zien. Erik gaat ook kijken, dingen. Ja, zeker Neem ik aan. Goed, dan de wesse, doet dat niet meer toe. Kroatië, of is dat ook weer leuk in het leerproces? Nou ja, als je een keer wint van Kroatië. Ja, je je is, op, dan neem je, dan je wel schrijven. mee. Ja <laughs> Oké. Okay. Uh, meneer Van Hardenveld, hartelijk dank. Heel Technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en uh, Erik van Dijk ook bedankt. En die hoort u uh, dit weekend over die laatste wedstrijd nog tegen Kroatië. Gaan wij uh, naar het bevroren water, naar uh, het ijs. Want Stefan Groothuis is een van de topfavorieten voor het WK-sprint. Morgen overmorgen in Calgary. De schaatsen van Control is een van de regelmatigste rijders van het seizoen. En dan moet hij dit weekend bekronen. Als de bochten maar goed verlopen, dat is nog even de vraag. Zeker op een baan als Calgary, waar de topsnelheden heel erg hoog liggen. En dan ligt de sleutel tot succes in de bocht. Een reportage van Sebastian Timmerman. Verwacht geen kudde trainende schaatsers vandaag... in de Olympic Oval van Calgary, want zo klinkt het. Het is stil, een dag voor de wedstrijd. Een enkeling doet een proefstart. En anderen rijden nog een paar bochten op topsnelheid. Om die bochten nog goed onder de knie te krijgen... Op een gemiddelde ijsbaan zo'n dikke 80 meter... tussen begin en einde van een bocht. En een radius van zo'n 25 à 26 meter. En op een hooglandbaan als Calgary is zo'n bocht van groot belang. Oh, zeker. Zeker. Zegt Jack Ory, trainer van topfavoriet Stefan Groothuis. Die geeft zijn eigen bochten... Ik denk wel een 9. ...als cijfer. Hij heeft in de vier jaar onder Ory zijn bochten in ieder geval erg verbeterd. Kijk, dat je er een beetje uitwaait, daar maak ik hem niet zo'n zorgen over... Maar, uh, en het mooiste zou zijn als hij snelheid wint. Maar hij verloor nog wel de snelheid in bochten. En ja, dat verlies dat zijn we behoorlijk kwijt nu. En daarom rijdt hij natuurlijk ook uh, vaak van die hele snelle rondjes. Want hij verliest niks meer in die bochten. En nu moeten we de stap gaan maken. En daar beginnen we heel langzaam heen te groeien. Dat we snelheid gaan winnen in een bocht. Maar hoe rijd je de goede bocht? Stefan Groothuis probeert het uit te leggen. Heel simpel uit te leggen, want het is ligt wel iets moeilijker, maar uh, als jij naar neigt te denken van ik ga de bocht in en ik denk van ik ga met mijn me bovenlichaam, en met mijn hoofd ga ik eens even kijken waar ik heen moet. Dus ik ga daar naartoe rijken als het ware. Dan vergeet je juist precies, dat is dan net wat je niet wil eigenlijk qua je houding. Je wil, je wil juist iets meer je heup er iets inhouden. Dat is ook weer niet helemaal waar, maar goed, grof gezegd komt het daarop neer. Um, en als je dat vergeet, je denkt, je hebt een oude neiging om met je hart gaat. Van ik moet daarheen, naar die andere kant van die bocht. En dan, dan ja, ik kan het heel goed vergelijken. Ik vergelijk het vaak met motorrijden. Ik rij ook een beetje motor. En als je daar met, met je denkt ik ga de bocht in en ik ga eens even over mijn stuur heen hangen met mijn bovenlichaam, naar beneden duiken de bocht in. Nou, ja, dan uh, gaat het niet goed. En uh, dan komt het is eigenlijk hetzelfde hier. Vooral bij ijsbanen op hoogte is de bocht van groot belang door de enorme snelheden die worden ontwikkeld. Trainer Jakori. Op het moment dat jij uh, te veel moet wringen. Om, zeg maar in de bocht te blijven, te veel moet wringen, dan gaan die schaatsen die gaan door het ijs heen ploegen. En dat geeft heel veel weerstand. Je kan het ook gewoon horen, die schaats begint te kraken. En op het moment dat dat gebeurt, ja, dan verlies je ergens weerstand. De hoeken die je moet maken, zeg maar het hangen in de bocht, er wordt steeds extremer. Je moet steeds schuiner gaan hangen. En, uh, ja, en dat geeft ook weer allerlei problemen met je schaatsen die je de grond kan raken. En uh, Enzovoort. Dus ja, op snellere banen wordt dat uh, gewoon uitvergroot. Als je niet in een goede bocht rijdt, dan heb je hier vele malen meer problemen. Groothuis. Houdt ook maar net de bocht. Net als op de 500 meter. Maar net de bocht houden is ook de bocht houden. Kun je zo'n kracht beschrijven voor de mensen die dat nooit meemaken? De pijn die je voelt? <laughs> die is verschrikkelijk. Die is verschrikkelijk. <laughs> <Nee>. <laughs> nou ja, het is wel best de, de pijn. Maar uh, nee, uh, je, je, het probleem is dat je, dat, je, dat je je houding niet meer kan houden. Die laatste binnenbochten in Nerenveen kan je relatief dieper blijven zitten. En hier, uh, die laatste binnenbochten, je, je, je ontkomt er niet aan om iets uit je hoek te komen. Omdat je, omdat je, je die kracht is zo groot En de snelheid is nog relatief veel hoger dan in Nerenveen. De laatste ronde is... Het is gewoon bijna seconden sneller als een Herenveen. Dus die krachten zijn ook nog in de laatste bocht, terwijl je benen al meer kapot zijn, nog eens een keer hoger. Dus je moet gewoon ietsje uit je hoek komen, anders zak je gewoon op je benen heen en dan heb je ook niks. Wat gaat hij hier door die bocht heen maar, dan stapt hij bijna in de valkuil. Wie rijdt de mooiste bochten van het schaatspeloton, zeg maar, het huidige, de huidige schaatspeloton? kijk vooral toch uiteindelijk naar Shani vind ik de meest... Beste bochten waar ik wat mee zou kunnen, zeg maar. dat is iets waar ik me wel in kan verplaatsen. Maar Q-Uk Lee kan ook gigantisch goede bochten rijden. alleen die, die rijdt zo anders. Dat, kan, dat, kan, dat is voor mij toch geen doel om daar iets van te leren of zo. Dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat is zo'n andere anatomie, daar kan ik niks mee. Mo, vind ik. Shani eh, Davis natuurlijk. En er zijn er ook een paar die hele efficiënte bochten rijden. die zijn niet mooi. Je hebt natuurlijk bochten, dat, dat ziet er mooi, dan blijft dat, die romp heel mooi vlak in zo'n bocht. Een beetje wat Jan Bos had, zeg maar. Die was altijd, dat zag er altijd heel mooi uit. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een Poetela of een Koskela. En die komen heel efficiënt door een bocht heen. Alleen, ja, die, die hebben een beetje een aparte houding. Dat ziet er minder mooi uit, maar net zo efficiënt. Groothuis, Davis, Lee of efficiënte rijders als Koskela en Pautela. Wordt de wereldkampioen sprint de beste bochtenrijder hier in Calgary? Jacorie geeft het antwoord. Nou, dat geloof ik niet. Maar degene die uh, uh, het minst verliest in de bochten. Je hoeft denk ik niet te winnen in een bocht om te winnen, maar je moet niet verliezen. Je moet niet verliezen, zei schaatscoach Jack Orrie. De mannenfinale van de Australian Open is bekend. Na Rafael Nadal plaatste Novak Djokovic zich voor de eindstrijd in Melbourne en dat deed hij ten kosten van Andy Murray. Maar gemakkelijk ging het allemaal niet, want Djokovic kwam zelfs met 2 en 8 in sets Leek ook niet zo fit, maar vond toch op de een of andere manier zijn krachten weer terug. Hij verklapte zijn geheim na de wedstrijd. I don't know in some liquids, like uh, energy drink, uh, water, en uh, banana. En uh, well, I think. Uh, I think it was—it was more of a definitely, uh, evidently, it was a physical match. It was almost five hours, and you know, it was one of the best matches I've played. And but emotionally and, and mentally, it was—it was equally hard. I think even harder. You know, we were trying always to to hold our serves, and it, it felt like uh, we were breaking each other serves easier than than really serving it out. So. Ja, Djokovic, vertelde vertelde toch mooi. He. vond ze kracht terug uh, door frisdrank te drinken... water, banaantje erbij, uh, en dan gaat het weer goed. Maar het was uh, een fysieke wedstrijd, vijf uur lang. Een van de beste wedstrijden die ik heb gespeeld, zei hij nog. Maar emotioneel, mentaal, was het nog zwaarder... want we probeerden onze service te behouden. Maar het voelde alsof elkaars breken gemakkelijker ging... dan de eigen service winnen. Nou, Jan Roels heeft er vijf uur lang vermogen genieten, Jan. Ja, zeker. Dat was het toch wel? Was ja. dat, want dat ja. was ook wel een beetje het verhaal, denk ik, of niet? Ja, nee, het was een... Was een prachtige thriller. Een, een schitterende halve finale tussen, tussen Djokovic en, en, en Murray. Het, het, het verhaal is dat je, als je zit te kijken en, en Djokovic wint de eerste set 6-3 uh, en dan, dan Murray eigenlijk halverwege die tweede set een beetje op gang komt, omdat je denkt, nou het wordt weer, het wordt weer Djokovic. Ja. Uh, die versloeg Andy Murray vorig jaar ook. In de finale van de Australian Open. Maar het werd een hele andere wedstrijd. En dat kwam vooral omdat uh, Murray, die dus tegenwoordig wordt getraind door de grote Ivan Lendl. En Lendl is space eigenlijk uh, ingehuurd door het, uh, door het Britse kamp, het Schotse kamp... om Murray eindelijk een keer een Grand Slam te laten winnen. Want dat is natuurlijk een beetje de frustratie van, uh, van als vierde geplaatste uh, schot. Maar dat kwam omdat Murray eindelijk echt heel goed dwingend kon spelen. Hij ging echt uh, in de aanval daar waar het kon. En, en daar had Djokovic het op een gegeven moment heel erg lastig mee. Hè? Dus, dus Murray pakt uh, de tweede set met 6-3. Nou, de derde is ook een thriller. Die uiteindelijk in een tiebreak dus naar Andy Murray gaat met, met 7-6. Maar dan is er een moment, Menno... Uh, en daar geeft hij eigenlijk de wedstrijd weg. Hij tankt, zoals het dan heet ja. op een gegeven moment, die vierde set. Uh, komt uh, komt 4-0 achter, 4-1. Het wordt 5-1, 6-1. En dan, en dan spaart hij zich eigenlijk voor de vijfde set. En dat kun je tegen Djokovic eigenlijk niet uh, veroorloven. Uh, Djokovic komt dan voor 5-2. Omdat het dan ook uh, voor Murray eigenlijk uh, weer, weer, weer moeilijk is... om, om toch weer dat, dat niveau van, van, van die tweede en, en derde set uh, op te pikken. En dan komt er een, een ommekeer, wat eigenlijk ook niemand had verwacht. Dan wordt het 5-5. Uh, met kansen over en weer, ook op die 5-5 stand, uh, wat niemand dus meer had verwacht dat Murray weer langzij kwam. Ja. Uh, uh, Lendl krijgt weer hoop, uh, de Djokovic-kamp in paniek, uh, spelers uitgeput, kreunend en steunend over de, over de baan, bijna geen energie meer om te serveren bij wijze van spreken, ja. Uitputtingslag, kortom, alles zit er dan in, ja. in deze thriller, en uiteindelijk trekt Djokovic dan aan het langste eind. Maar als je kritisch kijkt naar, naar, naar Murray, en da daarvoor zitten we hier, dan kan hij zich alleen verwijten dat hij in die vierde set, naar die euforie van ja. het winnen van die derde en die tiebreak mentaal wegzakte en ook fysiek weg, weg, wegzakte. En, en, en in dat opzicht heeft, heeft Djokovic fysiek uh, gewonnen. Ja. Mentaal vond ik, vond ik Murray voor zijn doen bijzonder ja. sterk, behalve dus in die vierde zet. Maar, maar, maar, maar niet het beslissende? Nee. En dat, is, en en, en dat, dat, dat is, verhaal horen we steeds weer terug bij, bij Murray. Ja, dat is ook zo. Ja. En, en, en dat is voor Lendel ook uh, misschien ook niet te doen. Uh, ik vond het trouwens prachtig hoe hij op de, op, de, op de tribune zat in het playbox. Uh, wij, Stoïcijns ja, als altijd. Want, wat, ja, Precies, dat wou ik net ja. zeggen. Want dat is waar <laughs> misschien de jongere luisteraars Lendel niet van kennen. Maar wij wel. Die, dat was de Stoïcijns hij ja. zelf natuurlijk. Ja, die, die, die liet niks zien nee. op de baan toen, toen hij tenniste. En zo zat hij eigenlijk ook te coachen. Uh, alsof hij op een zondagmiddag uh, uh, naar een uh, eredivisie ja. zat te kijken op een, op een bijbaantje, weet je. Maar op de op moment suprem zag je hem wel even naar voren ja. komen, meeleven ook het gebaar maken met zijn gezicht. Natuurlijk was hij ook er enorm bij betrokken, ja. maar dat vond ik wel aardig om te zien. Maar het, het, het, het, het, het werk van Lendl uh, uh, ja, uh, moet toch een keer komen in in het te verzorgen. Maar dat moet Murray natuurlijk zelf uiteindelijk doen of om een keer niet. een trend slam te winnen of, of het komt, komt niet. niet. Kijk wat, wat, wat duidelijk is eigenlijk, uh, als, je, als je de, de, de Grand Slams uh, een beetje doorneemt van, van, van de afgelopen vier Grand Slams bijvoorbeeld, dat, dat Federer is een, is, is een outsider geworden. Ja. Um, uh, Djokovic is, is de absolute uh, nummer één van de wereld. Um, uh, en, en, en, en Nadal daarachter en daarachter Murray. En Murray is, is zeker als het gaat om drie gewonnen sets, blijkbaar nog niet in staat nee. om dat stapje te zetten. Nou, wie weet komt het, wie weet komt het uh, ook wel niet. In ieder geval uh, Djokovic in de finale uh, heeft nu een lange vijfzitter in de, in de benen. Gaat hem dat nog te spelen in de finale? Of heeft hij daar genoeg leven op vrijdag uh, en steltijd voor? Nou, dat is maar de vraag. Uh, dat, is, dat is echt de vraag wat, wat er gaat gebeuren in de finale tegen, tegen Rafael Nadal. Dat, dat kan ook weer een thriller worden. Prachtig affiche natuurlijk. Uh, uh, Angstgekner ja. voor, uh, voor Nadal, Djokovic. Nadal heeft natuurlijk rustig op zijn hotelkamer. Te kijken van hoe die twee elkaar hebben gesloten. Het verhaal is dat in 2009 uh, Nadal een halve finale speelde tegen Verdasco. Die wedstrijd duurde meer dan 5,5 uur. Dat was ook een martelgang. En uh, toen uh, heeft hij op, op zaterdag tegen zijn oom gezegd: Ik kan die finale eigenlijk niet spelen tegen Federer. Uiteindelijk staat hij toch op de baan en wind van, ja. van, van Roger Federer. Pak zijn eerste of open titel. Ik denk dat Djokovic zo fit is. Uh, dat hij gewoon er weer staat uh, ja. zondag. Uh, in ieder geval voor vier sets. Maar hoe het dan in een vijfde set gaat. Weet je, dus hoe langer de wedstrijd duurt, hoe groter het voordeel zal zijn voor Rafael Nadal. Laten we even naar, naar hem luisteren, naar Djokovic, want daar heeft hij ook al wat overzicht. Hij kijkt in ieder geval uit naar die ontmoeting met Nadal. We are we are great great friends of the court. We have all lots of respect for each other. We played so many times in the last couple of years, different kinds of services. So, you never know. I mean, I'm to try to recover. En uh, obviously is going to be physical as well. Mm -hmm. So I need to do some push-ups tonight. Yeah. <laughs> Ik bedoel maar. Hè? Ja, ja, ja. Komen wij niet meer maar, naartoe. Mooie reactie. Ja. Kijk, Djokovic, Djokovic is er ook in gegroeid. Ja. Uh, bedankt ook Rod Lever. Uh, uh, doet, doet wat dat, fantastisch aan zijn PM. Het is gewoon ook een, ook een hele mooie ambassadeur voor, voor de sport. Zoals, zoals Federer en Nadal dat ook altijd zijn geweest. En dan heeft hij nog dit soort leuke teksten. Na, na zo'n thriller van 4 uur en 50 minuten. 345 punten zijn er gespeeld. 96 winners voor beide spelers. 155 de goednodige fouten, enfin, noem alles maar op. Alles, alles zat erin, dus dat was echt genieten. Geweldig. Heel kort, wie gaat er winnen? Als Zoals je als mij vraagt nu... Zeg ik Nadal. Ik zeg Djokovic. Goed, maar ik heb er geen verstand van, dus dat scheelt. <laughs> Zetten we ook nog eventjes uh, naar de, de vrouwen. Morgenochtend om half tien de ja. finale tussen uh, ja. Asarenka en Victoria. Asenka en Maria Sharapova. Uh, met heel veel kamaal eromheen, Juist. hoor ik al van alle kanten. Juist. Kan ook niet anders als je die wedstrijden volgt. Maar hoe wordt dat? Uh, spannend. Astarenka en Sharapova, eigenlijk een beetje hetzelfde speltype. Hardhitters. Ja. Uh, ze hebben eigenlijk uh, niet zoveel variatie in hun spel. Alles gaat hard en snel. Maar... Uh, uh, maar boeiend, als dat lukt, is het, is het fenomenaal. Ja. Het, het zal gaan om ja, wie eigenlijk de, de, de minste onnodige fouten... de unforced errors zal maken. Loopt de service van Sharapova. Onder druk heeft ze er wel eens uh, problemen mee. Zagen we in de finale op Wimbledon vorig jaar tegen Kvitova... die ze verloor, dramatisch ja. verloor. Maar qua ervaring, Sharapova, drie Grand Slam-titels op rij... heeft al de Australian Open gewonnen in, in 2008. Kent ja, de sfeer rondom zo'n finale, het protocol wat erbij komt... Kijken. Ja, uh, Assarenka... voor het eerst in een Grand Slam finale... is, is jonger, is 22 jaar. Sharapova overigens nog maar 24 jaar. Menno, je denkt dat ja, ze al 35 het, is, net zeg, ze gaat al jaren, jaren mee. <laughs> maar ze is nog maar 24. Goeie comeback. Eindelijk niet meer geblesseerd... Uh, uh, aan die schouder en al die andere blessures... die ze heeft gehad. Nu dus op het hoogste podium... in, in Australië. En ik denk... Zeker op basis van ervaring. Voor Renka zal het echt nieuws zijn, zo'n zo finale. Het hebben we vaker gezien dat de dames dan echt door het ijs zakken. Ik denk, Sharp over morgen half tien. Live bij de NOS. En ook zondag de finale live bij de NOS. She gets too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 Yeah, it's coming. als iets uit de oude doos, maar is het zeker niet, want het is gewoon Lady Gaga en Tony Bennett. Uh, white lady is a tramp. We gaan het over Gino Bartali hebben. Dan hebben we het niet over zijn grootste wielersuccessen, twee keer winst van de Tour de France en drie keer de Giro d'Italia... maar over zijn daden in de Tweede Wereldoorlog. Ook de tijd trouwens van zijn grote successen, jaren 30, jaren 40. De internationale wielerunie, de UCI, maakt namelijk bekend... dat hij mogelijk postuum een hoge onderscheiding gaat krijgen van... Israël, uh, gaan we over praten met correspondent Hedwig Zedijk in Italië. Hedwig, goedenavond. Goedenavond. Dat hij enige rol heeft gespeeld in de, in de, in de oorlog, uh, dat was al een beetje bekend. Maar niet algemeen, want we kennen hem natuurlijk vooral van het harde fietsen. W wat was zijn rol? Ja, het was ook nog niet zo lang bekend, moet ik zeggen. Hij werkte voor het verzet, zeg maar. Hij was uh, fietsenmaker. En tussen september 43 en juni 44 heeft hij documenten en foto's vervoerd van Florence, waar hij woonde, naar een klooster in Assisi. nou dat is bijna 200 kilometer verderop, op de fiets. Met een traaier, met zijn naam Barteli erop natuurlijk. In de buizen van zijn fiets zaten die documenten verstopt en dat ging naar een ondergrondse drukkerij. ...in een klooster die uh, valse identiteitskaarten drukte. Dat wist men wel, maar nu komen er eigenlijk steeds meer getuigenissen binnen... ...op een oproep in een Joods maandblad waarop iemand gereageerd heeft in Israël... ...die zegt dat hij en zijn volledige familie zelfs een aantal maanden bij uh, Gina Tacho, ze noemden hem... ...en ja. zijn neef in de kelder in zijn woning in Florence hebben ongeveer doken gezeten. Dus het was nog meer dan alleen koerierswerk op zijn fiets. Ja. Ja, en even voor de duidelijkheid, ik, ik gaf Laans een groot succeslaag in de jaren 30, 40. Hij was toen al een groot wielrenner. Ja, hij had toen al een glanzende carrière. Ja. Inderdaad, begon in de jaren 30. Toen had hij al voor de oorlog begonnen, had hij al twee keer de Giro d'Italia gewonnen. En, en een keer de Tour de, Tour de France. Uh, hij was iets ouder dan Fausto Coppi, die in 1940 de Giro won. Maar in die oorlogs, oorlogsjaren daarna eigenlijk waren dat de twee grote wielerhelden van, van uh, Italië. En uh, dat hielp hem bij die diensten, ja. zeg maar. Want hij deed die ritjes na nou, als hij ze in zijn wielertrui met zijn naam erop. En hij noemde dat dat, dat, dat waren natuurlijk trainingen die hij deed. Uh, ja. En dat hield bij de controles, want ze kenden hem wel. Hij was ja. echt bekend. En waar, waar had hij het spul verstopt? In de buizen van zijn oh. fiets. Dus die waren hol, die waren, die waren doorge, doorgezaagd. En ja. daar zat het in. Uh, hij deed daarvoor trouwens ook ritjes naar Genova. Dat was nog verder weg. Uh, een kilometer of 250. Fietste die even naartoe en weer terug. Om geld op te halen. Want daar uh, lag dan geld dat de joden via Zwitserland... Dat kwam dan in Genova. haalde dat op. Joden uit heel de wereld stuurden dat naar Zwitserland voor het verzet. Ja. En uh, dat haalde hij dan op in Genova. En dat uh, bracht hij dan weer naar, uh, naar Florence. Ja. Dus hij had best een... Uh, een belangrijke rol. En heeft het hem nooit in moeilijkheden gebracht? Nee, hij is wel een keer een paar keer aangehouden, maar dan, ja, dan ging het toch snel over dat fietsen. Ja, Ook de Duitsers die, die kennen hem wel. En hij zat natuurlijk met zijn wielertrui waar zijn naam groot op stond. Dus ja, dan ging het toch altijd over dat fietsen. En dat, hij was natuurlijk aan het trainen. Want ja, hij, iedereen had het over straks, als die oorlog voorbij is, dan, uh, ja, dan ging het weer verder. Ja, jij ja, gaf aan het is nog niet zo gek lang bekend. Uh, hij is een. 2000 overleden. Heeft, heeft hij daar zelf ooit iets over gezegd of is van na die tijd? Nee, nou ja, uh, sommigen die dichtbij hem stonden, die wisten er wel wat van... Hè, dat hij bij de goede katholieken hoorde, zeg maar, die, die ja. dichtbij het <laughs> verzet stonden. Maar als ze hem daarna vroegen, ook journalisten of zo... dan zei hij eigenlijk alleen maar van, ik heb gedaan wat ik moest doen... Ja. en zolang ik leef wil ik daar geen onderscheiding voor. En tegen zijn zoon, Andrea, die daar nu wel een beetje uh, aan trekt, zeg maar... zei hij ook altijd, je moet gewoon goed doen en niet erover praten... Um, dus ja, toen hij eenmaal overleden was, 2000, toen heeft zijn zoon Andrea die zaak een beetje opgepakt. Ja. Want ja, die wilde daar wel juist die onderscheidingen voor. En dat is dan bijvoorbeeld in Italië. In 2005 uh, kwam dat op een uh, presidentiële onderscheiding. Een gouden medaille kreeg zijn zoon Andrea dan uit, uh, uit naam van, uh, van uh, de president voor zijn vader, postuum, voor, dat, uh, ja, voor die die die, ja. die hij heeft gedaan. En nu dus een uh, hoge onderscheiding uh, vanuit, uh, vanuit Israël. Het uh, ik Zedijk, hartelijk dank. Dag het hier. Ja, dag. Ja, dag. <laughs> het Zedijk vanuit uh, Italië... over de onderscheiding die Gino Bartali postuum gaat krijgen. Gaan we het hebben over het uh, voetbal van hedenavond. De PSV is in ieder geval tot morgenavond koploper in de eredivisie... met 3-1 van Vitesse. De doelpunten van de drie Emmen, mag je wel zeggen. Matafs, Mertens en Manolev. Maar het meest opvallende moment uit de wedstrijd... was de rentree van Jonathan Reis in Eindhoven. Niet in het shirt van PSV, u weet het, maar in het shirt van Vitesse. En hij werd meteen keihard uitgefloten toen hij inviel. En PSV-trainer Fred Rutte vond daar het volgende van. Nou, kijk, uh, welke visie ik daar op, ook op geef, dan, uh, of ik naar links of rechts omga. Kijk, uh, uh, ik kan me nog herinneren dat, in, uh, dat, dat mensen vanuit de emotie... dat daar een emotionele reactie op komt. Dat kan ik me best wel voorstellen. En, uh, maar ik, uh, ik persoonlijk zou dat niet doen. Nee, want jij bent degene die altijd de hand boven het hoofd hebt gehouden hier. Hoe, hoe, hoe beleef je dit dan? Nou, ik, ik, beleefde, ik, ik heb daar geen enkele beleving bij, uh, je hoort. Ja, dat geloof ik niet. Nee, maar nee uh, want ik ben bezig met mijn wedstrijd. En, uh, en, ben en ben aan het kijken hoe mijn team moet staan. En, uh, ja, op dat, dat moment heb ik... Uh, ja, je hoort het wel, maar uh, ik heb uh, er geen beleving bij gehad, eerlijk gezegd. Maar uh, de jongen heeft die keuze uh, gemaakt. Met zijn vol verstand, neem ik aan. Um, begrijp je het nu of heb je nog medelijden dat dit gebeurt dan? Nou, uh, kijk...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 Ik zeg niet dat het erbij hoort, dat het, maar dat is wel. Uh, ik kan het ook op een andere manier doen. Zij PSV-trainer Fred Rutte. Dan Vitesse, dat verloor voor de tweede keer op rij. Want vorige week was NEC nog te sterk, nu dus PSV. Maar voor trainer John van der Brom voelt deze nederlaag toch wel weer heel anders aan dan de vorige. Ik denk dat wij vanavond op een manier gevoetbald hebben... dat we het PSV heel moeilijk hebben gemaakt. En durf ook wel te stellen dat het een ontrecht nederlaag is. Omdat ik denk dat we wel iets meer hadden verdiend... dan dat we uiteindelijk hebben gekregen. Maar overal heb je daar nooit wat aan, dat weet ik ook wel. Maar nogmaals, het gaat mij ook de manier waarop. En ja, ik heb vandaag wel een elftal gezien van mij... Wat, wat geprobeerd heeft om te voetballen en wat ook gevoetbald heeft. En wat het PSV nogmaals heel moeilijk heeft gemaakt. Het mooie van trainers is dat ze altijd uh, uh, hun eigen visie hebben. Want je collega zegt dat het volstrekt de rechte overwinning voor PSV is. Ja goed, dan mag jij het zeggen. Zoals jij begint dan uh, vind ik, denk ik dat het... Uh, maar goed, dat is mijn mening en daar krijgt toch niemand mij van af. Ik denk dat het een... Uh, het scoreverloop was in het voordeel van PSV. Uh, de eerste goal die valt uit het niets. Waarin we eigenlijk helemaal niet in de problemen zijn gekomen. Dat we goed meespeelden, dat we veel balbezit hadden. Uh, wat je trainer als trainer graag ziet. Nou, dan, dan valt die goal. Er gaat veel aan fout. Hè? Labiat kan hem op de eigen helft uh, oppakken. En eigenlijk doorlopen tot, uh, tot rond de 16. Kan schieten. Piet kan hem moeilijk verwerken. Want hij had een zwabber in. Uh, ja, en en Mataf is een echte spits. Die, uh, ja, die loert als een, uh, als een spits. En maakt hem af. En dan sta je tegen een 1-0 stand aan. De tweede helft tegen de jongens gezegd van blijf hetzelfde doen, ga hetzelfde spel spelen. Alleen probeer wat verder vooruit te spelen. En dat hebben ze heel goed gedaan. En dan, dan zit je in de wedstrijd, je krijgt een bal van Alexander op de paal. Je krijgt wat kansjes. Het zat niet mee en uit het niets krijg je 2-0. Thomas stapt verkeerd in, wordt weggezet. en ja, Dries maakt hem geweldig af, dus uh, daar, kun je dan, uh, daar kun je dan gewoon niks aan doen. En dan speel je alles of niets, gaat één op één spelen. Maak je nog de aansluit uh, treffen en nou, dan hoop je dat, die, dat je hem geluk hebt. En dan, uh, dat, dat kwam niet, dus dat is mijn analyse. en Ik vind dat ze, uh, dat ze gewoon goed gevoetbald hebben. Ja, wel goed gevoetbald, maar ook met 3-1 verloren. Vitesse bij uh, PSV. Gaan we eens kijken in uh, de Eerste Divisie hoe het uh, daar gaat. Met FC Zwolle, dat wint... Uh, uit bij Dordrecht, 2-1. MVV dat wint thuis met 1-0 van Telstar. Fortuna Sittard dat verliest thuis met 1-0 van Helmond Sports. Os uh, verliest met 3-2 van Cambuur. Almere City wint met 2-0 van Emmen. En dan hebben we nog... AGOVV Volendam. Dan rij je van Volendam naar Apeldoorn op een uh, vrijdagavond. Dan uh, heis je in je voetbalkleren. En wat blijkt dan? Na 32 minuten gaat het licht uit. en moet de wedstrijd worden gestaakt bij een stand van 2-0. Nog in het voordeel van Volendam ook. Omdat er een aantal lichtmasten waren uitgevallen... en die ze niet meer aankregen. Kan ook gebeuren. De aanklager van de KVB gaat uitzoeken of er sprake is van schuld. Uh, zijn bevindingen gaan naar het bestuur van de voetbalbond. En dan zijn er drie opties. Uitspelen, overspelen of de huidige stand als eindstand. Maar gestaakt dus bij een 2-0 stand voor Volendam. De stand in op dit moment nog niet alle wedstrijden gespeeld. Zoals u hoort, de concurrenten van Zwolle bijvoorbeeld... hebben we nog niet voorbij horen komen. Eindhoven, Sparta spelen later uh, nog. En daardoor gaat Zwolle aan de leiding met 50 punten uit 20 wedstrijden. Dat is 14 punten meer dan Eindhoven, de nummer 2. 15 punten meer dan uh, Sparta, de nummer 3. Maar die twee clubs hebben dus een wedstrijd minder gespeeld. Onderin... Emmen, uh, ja, Emme, 20 wedstrijden gespeeld, 13 punten. Kreeg deze week 6 punten aftrek van de KNVB vanwege financiële toestanden. Ja, daar gaat het hard natuurlijk. Veendam, daar nog onder, op de 17e plaats, 19 wedstrijden gespeeld, 11 punten. En als alle, alle, alle allerlaatste AGO-VV, 19, 19 wedstrijden gespeeld en uh, 6 punten. En dan, nou ja, goed, u heeft het hele verhaal net van die lichtmasten gehoord. Het is de trieste woorden, het is niet anders daar in Apeldoorn.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 just like the lava say ooh, ooh, ooh, ooh. ooh girl you're so bad Anthony Hamilton en oe, oe, oe, oe, zoiets. Zondag half één, de klassieke Feyenoord-Ajax. En we gaan vooruitblikken met de twee coaches, Frank de Boer en Ronald Koeman. Beiden zien parallellen tussen hun ploegen. Beide ploegen zijn jong, beide ploegen zijn wisselvallig. Eerst Frank de Boer daarover. Ja, nee, we hebben allebei natuurlijk heel, uh, een heel jong team. En dat is in en rente grilligheid. Maar is de grilligheid bij Feyenoord precies vergelijkbaar als wat er bij Ajax gebeurt? Of heeft het een andere achtergrond? Ja, ik hoop dat het een andere achtergrond heeft, eerlijk gezegd. Uh, ik vind het wel dat we daar, uh, zijn we eigenlijk vorig jaar al mee begonnen, dat dat uh, beter moet, dat die ondergrens uh, omhoog moet. Nou, dat is nog steeds te wisselvallig. je ziet, uh, Feyenoord uh, heeft ook met bestuurders te maken, of met spelers die op dit moment zeg maar, in de Afrika-cup zijn. Ja, ze hebben ook een, gewoon een heel jong team en, en met minder ervaring dan onze spelers. Dus uh, zij hebben meer recht op grilligheid dan mijn team in ieder geval. Het feit is wel dat ze zich enorm opladen. Sowieso natuurlijk tegen Ajax, maar in de grote wedstrijden. Ja, nou, dat is ook weer inherent aan de uh, grilligheid van jonge spelers die zeg maar, zich helemaal kunnen opladen voor. Uh, Eén wedstrijd, maar om drie wedstrijden in een week te spelen, dat is, dat is andere koek. Daar heb je ervaring voor nodig. Ook het fysieke natuurlijk, wat je niet moet vergeten. Nou, Zo'n wedstrijd hoef je, je niet voor op te laden. Feyenoord is er al twee weken mee bezig. Nou, wij zijn eigenlijk sinds vandaag echt bezig met de wedstrijd van Feyenoord. Ook tactisch getraind daarvoor. Maar het blijft een speciale wedstrijd. Gevolg is dat jij gaat spelen nu centraal achterin met Ricardo van Rijn. Een jongen die dus zijn, zijn debuut gaat maken in een klassieker. Dat kan natuurlijk heel lekker zijn, heel onbevangen kun je erin stappen. Maar ja. het, het neemt ook een bepaalde druk met zich mee, denk ik. Hoe, hoe staat hij erin volgens jou? Ik denk goed. We uh, proberen hem heel veel vertrouwen te geven. Ik heb zelf mijn uh, debuut zeg maar, tegen Peck's Wolle gemaakt, maar niet in de basis. Maar gewoon een paar minuten ingevallen, een half uur. En mijn volgende rest stond ik in de basis. Dat was hier in het Olypen Stadion uh, tegen PSV. Tegen Vaanenburg, nou, het grote PSV die op dat moment heel veel won. Dus, uh, en daar kwam ik ook goed vanaf. En ja, dat kan ook met Ricardo zijn. De status van deze wedstrijd sowieso beladen, gezien het feit dat het een klassieker is. Uh, als je kijkt naar de competitie, de stand en alles, hoeveel waarde hecht je er dan aan? Hoe cruciaal is die dan? Nou, ik heb tegen onze uh, jongens gezegd dat het, ik vind deze wedstrijd juist heel belangrijk... Uh, als je ziet uh, wat we daarna krijgen, krijgen we de, in de arena moet je sowieso winnen, dan krijg je nak uit. Dat zijn wedstrijden die je eigenlijk gewoon moet winnen. Uh, dat Uit is gewoon altijd is een lastige wedstrijd. Misschien in mijn tijd ietsje minder, maar. Uh... Op dit moment in de fase waar wij zitten zou het natuurlijk hartstikke mooi uitkomen. Als je dan drie punten pakt en dan de komende wedstrijd en dan hoop je negen punten te pakken. Ja, dan kan het er gewoon heel anders uitzien. En dan kom je misschien weer in de flow die je zo graag wilt hebben. Zij Frank de Boer tegen verslaggever Martin Friesema. Die flow ja, die wil Ronald Koeman uiteraard ook voor zijn Feyenoord. Zijn ploeg zit daar zeker niet in. Vorige week verloren de Rotterdammers nog van VVV. Koeman eerst over de gevallen in zijn selectie voor de wedstrijd tegen Ajax. De vrije en Nelom zijn, uh, zijn fit. hebben zowel gisteren als vandaag ook uh, alles mee kunnen doen. en uh, maar ja, dat ziet er goed uit. Die zijn fit. Kidetti heeft grotendeels niet alles meegedaan. Dus dat, uh, dat is ook heel positief. Dus Het is nog geen zondag, dus uh, daar ben ik wel, uh, wel positief over gestemd. En of dat van het begin is of, of achter de hand... of uh, ja, dat ligt allemaal hoe hij zich uh, de komende twee dagen wel of niet verbetert. Ga je nog opvallende veranderingen aanbrengen in je elftal? Ga je nog schuiven met spelers in linies? Nou ja, oké. Okay. We, hebben, we hebben vanochtend besloten getraind. En dan, en dan probeer je dingen. Je legt uit wat we, wat we willen. Nou ja, Wat we willen is uh, hetzelfde wat we ooit in de arena gedaan hebben. En uh, ik denk dat dat de manier is uh, zoals je Ajax moet bestrijden. Ja, en of het wel of niet lukt, ligt uh, aan onszelf, ligt aan Ajax. Ajax had toen heel veel problemen. Was niet uh, zeker van zichzelf, uh, was zichzelf ook niet. Dat kan ook anders zijn, want uh, het blijft een elftal met, uh, met goed voetballende kwaliteiten. Dus, maar uh, je moet wel de strijd met ze aangaan en daar ligt de kracht van ons. En ik vind ook dat daar de kwetsbaarheid van Ajax uh, ligt. Is Ajax op dit moment wel zichzelf, vind jij? Nee, vind ik niet. Het kan, uh, kan altijd weer veranderen omdat nogmaals uh, ze goede voetballers hebben en uh, talentvol zijn. Maar op uh, basis van de twee wedstrijden die ik heb gezien van AZ tegen Ajax. En met name de bekerwedstrijd. Ja, kan ik niet zeggen dat Ajax in grootste doen is. <laughs> ik het altijd voorzichtig mee zijn. Want uh, het kan altijd komen en dat, uh, dat zit in hun elftal. Maar ik vind dat ze kwetsbaar zijn. Dat zei Ronald Koeman tegen Ronald van der Geer. Een fijn weekend.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 Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Kilo magere varkensrollade voor maar 4,99. Plus geeft meer. Vooral in het weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Een hele kilo rollade. Dan nodig ik mijn hele familie uit. Mephisto. De veel aangrijpende voorstelling van Toneelgroep Maastricht. Tot en met 23 februari te zien in de Nederlandse Schouwburgen. Kijk op toneelgroepmaastricht.nl